Mark Visser met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen in Peking is opgelopen naar 106. De meeste besmettingen zijn terug te voeren naar een uitbraak op een grote voedselmarkt in het zuidwesten van de Chinese hoofdstad. De stad heeft meer maatregelen genomen om de uitbraak te beteugelen. Bewoners moeten door een strengere veiligheidscontrole om hun buurt in en uit te kunnen, en scholen zijn gesloten.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 Bij een brand in een seniorenwoning in Hoogwoud in Noord-Holland is vanochtend iemand omgekomen. Bij het bluswerk heeft de brand weer een aantal woningen in het complex ontruimd. Over de oorzaak van de brand in Hoogwoud is nog niets bekend. Het weer, wolkenvelden en zo nu en dan regen. In het zuiden eerst nog wat zon, maar in de loop van de dag enkele buien met mogelijk onweer en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, 12 uur. Goedemiddag, Pieter. Een goede middag, Rob Harms. Ja, we zijn er weer, hè. Ja, wat leuk is dat, hè. Heerlijk. Maar het werd aangekondigd als Boulevard, maar dat is het dus niet, hè? Nee, Oud-Zandvoort. hem uh, Oud-Zandvoort. We zijn weer terug. Ja. En we hebben een hele bijzondere gast hier vanmiddag in de studio zitten. Maarten. Keur. Ja. Fijn dat je er bent, Maarten. Ik doe het heel graag. Dat is leuk. Ja. Want laten we wel zijn, Half Zandvoort luistert, misschien wel meer dan Half Zandvoort. Zoals Zelfs in het buitenland wordt er geluisterd naar dit programma. En zijn er reacties? Wilt u reageren? Het kan tijdens de uitzending. Bel dan 5730393. Want als Maart iets vergeet, wil die graag meteen gecorrigeerd worden. Dus bel dan 5730393. Het is buiten mooi weer. Het zonnetje schijnt voor morgen weer warmer. Ideaal voor de bramen, He? Zeker, ja. voor de braam en een beetje regen moeten we voor de Bramen hebben. Hè? Jij bent je... deze week hier de duin in geweest. Ik ben heerlijk de duin in geweest. Ik heb lekker bramen geplukt. Wat ga je ermee maken? Er maken? Ze liggen we voorlopig in de vrieskast en mijn dochter maakt er wel Bramensap van. Ja, ja, en dat is gezond hè, die warmte. Heel gezond voor de mens. Maar oppassen voor de teken, want dan zit het vol de duinen Ik ben ze niet tegengekomen. Oké, okay, oké. Okay. Die, die, die praten niet tegen me. Nee, precies. Maarten, we gaan het hebben over de bakkers van Zandvoort. De warme bakkers. En jij zei als een grapje de arme bakkers. Maar we praten over de warme, warme bakkers. Van Zandvoort, ja. De warme bakkers van Zandvoort en de banketbatterijen. Bakkerijen. De, juist, maar dus de woorden de oorlog 25. Brood en, en maquetbakkers. Dan gaan we even terug naar 1900. Ja, laatste 1800, 1900. Nou, begin maar. Nou, aan het eind van 1800, begin 1900 waren hier 25 brood- en maquetbakkers in Zandvoort. Te beginnen in het centrum, wat je brood- en maquetbakkerij, Lunchroom, rinkel. Rond 1900 is hij opgericht door Paul Keizer, later overgenomen door Karels. Uit Zandvoort, die had al een zaak op de Grote Krocht. En later voortgezet door de familie Rinkel. Die het bedrijf hebben voortgezet tot en met 1970. Daarna werd in het gebouw van Rinkel de Hema gevestigd. Van de familie van de Laan, keizer de Nijs BV. Uh, eventjes, even over die, uh, want het is een vermaarde een, een bakkerij geweest van een ja, ja. uh, Ook, ook aan, de, aan de gevel of aan de wanden hingen er allemaal schilderijen en toestanden. Ja, en ook in de, in de ramen zaten glas- en loodramen met allemaal dingen over zandvoet en dergelijke. En ook bakkers, uh, bijzondere dingen waarschijnlijk. En, en de bakkerij die stond aan de achterkant? Ja, dat was de ingang waar ze op de oranje staat, was de ingang van de bakkerij. Ja. ja. En, en weet je nog namen die daar in de bakkerijen stonden? In de um, tijd van Rinkel? Ja, uh, Sol. Ja. En een zekere draaier was ook een Hongaar. Kwaniska was dat. En dan had je Henk Holdeman hebt er gewerkt... Uh, ik weet alleen tante, tante Suus, uh, bouillon, Rinkel. Ja, dat was, was een zuster van, uh, ja. van Rinkel, was dat, hè? Ja, ja, ja, ja. Die stond er ook. Ja, en dan had je, zeker, mevrouw Loos hebt er gewerkt, ja jaren. En, ja, wie was er nog meer? Jacobs. Je had er twee Jacobs. Eén was uh, chef-kok van de keuken en de andere chef-kok van de marketbakkerij. En die twee waren water en vuur. Oh, dat is lekker ja, voor die, je brood. Maar ja, dat dus had je met brood en maquetbakken gezocht. Dat was ook altijd water en vuur. Als een, een maquetbakker ergens aangezeten. zei die brood. Kleepveer. Daar heeft zeker weer een koekenbakker aangezeten. Was het ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat was daar die twee konden ze weer en die hadden dan een uit met elkaar, hè? Was het goed brood dat ze leverden? Rinkel, Rinkel was een uh, klassezaak. Ja. Dat was fantastisch, ja. Ook de banketbakkerij. Banketbakkerij ja. was top, ja. Werden ze als uh, ik, ik had klanten, dan mocht ik de hele week brood brengen. En zaterdag gingen ze naar Rinkel, zeiden ze. Dan dat Dan had ik de pest in. Dat is Ja. ja. het Ook. gebeurde wel, weet je dat? Ja. Oké, okay, we gaan verder. We gaan uh, een stukje omhoog, de Kerkstraat in. Ja, dan, um, dan lopen we de richting de Kerkstraat. Dan was op de hoek van de Bakkerstraat de koningsbakkerij van de firma Jan Koning. Die van eind 1800 tot 1930 gedreven werd door de firma familie Koning. Ja. Ik geloof dat Jan Koning toen een heel jong overleden is. En toen heeft mijn vader in 1930 heeft hij het pand gehuurd. Tenminste de onderkant. En dat uh, was een filiaal van uh, het bedrijf in de Jakernierstraat. En zomers werd uh, brood gebakken op de Kerkstraat. En Swinters in de Jakernierstraat. Want die ovens in de Kerkstraat waren veel groter dan in de Jakernierstraat. Ja. Maar uh, dat is van uh, Eerst Koning, toen uh, van uh, Keur. Ja. En, en uh, er zijn toch na andere namen nog bij. Jawel, vormen? er komen nog, uh, er komt nog meer. nog uh, zeg maar, In 1937 heeft... Uh, Bakker van der Werf nog een jaar in de bakkerij gebakken. Want toen waren ze bezig met de zaak te bouwen op Dorslein. En vanaf 1937 heeft mijn oom, een borstman, de zaak voortgezet als banketbakkerij. Tot die heb ik nog. Ja, oude koekenbakker. Ja. ja. En die man had zulke handen. En alles wat hij aanpakte, dat geleverde. Echt. Ik, ik moest daar in, in mijn vakantietijd daar werken, schoonmaken, poetsen. Ja, ja. Die grote blikken. Ja. En, en uh, die gevulde koeken waren zo lekker. Dus ik liet er eentje vallen en die at ik op. En dat zag hij. En die zei, je moet er nog drie eten. Ja. Daarna heb ik nooit meer gevulde koeken gegeten. Nee, dat was ook een heel goede remedie. Ja, een meisje mocht altijd zoveel eten als ze maar wilden. En het was zo over. Ja, je weet het kostbaar maar. Met bonbons en dergelijke was dat altijd zo. Ja, heerlijk, lekker. Nou, eten maar een paar. Ja. Ga je gewoon maar. En en daarna, heb je, nou, drie hebben ze dus wel genoeg hoor. Nee, het ja je ja. bak precies hetzelfde. Als je in het begin goed laat eten, dan is het daarnaast over. Maar ja. het was een grote bakkerij. Het was die, een hele grote bakkerij ja, ja En Borsman gebruikte later alleen de bakketbakkerij nog. En ja, de broodbakkerij werd meer als opslag gebruikt. Ja. En Borsman heeft er gezeten tot 1917. Ja. En toen heeft Pieters het pand gekocht. En verbouwd... 1970. 1970, ja. ja. Toen heeft Pieters het pand gekocht en verbouwd tot winkelgalerij is dat dezelfde pieters van die patat? Uh... Pieters van de patat, ja. Oké. Okay. En de dakpannen. We gaan even naar de muziek. Rob, wat heb je? Uh, een bakkersplaatje natuurlijk. Ja, dat ik zo. Ja, dat komt ie aan, hoor. De bakker, de bakker mengt water en meel en ook nog wat gist, maar vooral niet te veel. En dan wordt het ding. E Tien keer zo groot. Het gaat in de oven en dan is het brood. Elke ochtend word ik wakker met een broodje mm. van de bakker. De bakker. Brood met kaas of hagelslag. eet ik elke dag. De bakker, de bakker. Mengt water en meel en ook nog wat gist. Het gaat in de oven en dan is het brood. Ik zou heel graag eens willen weten wat de bakker um, dan moet eten. Van de bakker! Want hij heeft voor zijn ontbijt helemaal geen tijd. De bakker. over de bakker dus ik het bakkerslied het wie zingt dit? Uh, geen idee oh. het is onbekend <laughs> maar wel leuk toch? ik vind het geweldig maar wat zei je net, dit moet je in de winkel draaien eigenlijk hè? Ja, als je zo een linkje in de winkel draait, dat, dat, dat, dat is toch leuk gewoon. Ja, ja dit, dit moet je in de winkel afdraaien, dat is gewoon hartstikke leuk. En daar komen de mensen op af. Ja, precies. Ja, en lekker vers brood hebben, dat is ook belangrijk. Ja, precies. Goed, we waren gebleven in de Kerkstraat. Ja, en dat dan dus, had je Bosman en dan draai je je rug om, zeg je. Ja, en, dan en kijk je schijnt er we... tegenover, dan had je dan de bakkerij van Houtman... En dan weer schuin daar tegenover was de bakkerij van de firma Van de Werf. Dat was in de panden van Wijnander Van Deursen. En daarnaast was een sigarenmagazijn. Dus eventjes, Kerkstraat had drie bakkers. Vier bakkers. Ja. Oh, oh, we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog af. niet. Uh, van Deursen. Ik dacht dat het Van Dorsman was, die sigarenzaak. Maar dat weet ik niet zeker. Iets meer naar boven, op de hoek van het Bode was de bakkerij en kokerij van Hotel Vennick. Dit pand is in de oorlog gesloopt. Na 1945 is daar de banketbakkerij Lenzum Telia aan de familie Smits gevestigd. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, die kwam toen in die nieuwbouw op de Nieuw Torbeckestraat. Ja, precies. Maar dat is dat, even de kerkstraat, dat is dus vier arme vier bakkers bakkers, Ja, daarom zeggen u arme bakkers. Ja, ja dan is ja, ja, dus de concurrentie moordend. Ja, vooral in de kerkstraat. Ik bedoel, als het stormde, kwamen de mensen niet verder als de bakkenstraat. Ja. Vroeger had al, Albert Heijn hooguit en dan was het gebeurd met de kerkstraat. Precies. En Albert Heijn verkocht heel brood toen? Nee, toen nog niet. Nee, nee, nee. nee. Dat is pas in de jaren zeventig begonnen. Oké. Okay. Goed, we gaan verder lopen. Ja, dan lopen we verder naar de Hoge Weg. Daar bouwde P. Warmedan in de jaren 1990 zijn pand met de bekende melkhandel Marienbos. In hetzelfde pand was de bakkerij die eerst werd gerund door een familie Koning. Daar weet ik verder helemaal niks van. En vanaf 1939 door de familie Balk totdat de familie Balk hun nieuwe bakkerij aan de overkant liet bouwen. Balk heeft in de jaren 90 nog een filiaal gehad op de grote krocht. Op de grote nou, krocht. Dan komen we komen zo meteen. Grote krocht. Eventjes eh, het verschil. Want je noemt nu Balk. We hadden katholieke bakkers en we hadden protestantse bakkers God, en neutrale ja. bakkers. Ja. ja was ja. die concurrentie zo groot? Nou, het was meer bij de mensen lag het meer. Dus dat bij de bakkers zelf. Want onderling met de bakkers ging het wel goed. Maar het werd door de pastoor aanbevolen van je moet daar je Ja, Ja, nou, zo ging het vroeger ook, hè? Nee, als je veel in de kerk kwam, had je kans dat je veel klanten van de kerk had. Ik bedoel. En als je er niet kwam, dan moest je het met de rest doen. Ja. ja. En jij moest naar de hervormde kerk? Ik moest naar de hervormde kerk, ja. Dus jij ja. kreeg de hervormde bezoek? Ja, de veel Hervormde En we hadden ook veel katholieken. En onderhand kwam je met twee bakkers, een katholieke bakker en een hervormde bakker bij dezelfde klant. En de klant schaamde zich dan rot als alle twee die bakkers de volgende keer gelijk aan de kant voor de deur stonden. En dat gebeurde echt wel. En hadden wij de grootste lol feitelijk, want wij wisten dat te lang van elkaar. De klant wilde dat niet weten. Ja, ja, ja. ja. Overigens, praat u over bakkers. Bezorgden ook deze bakkers allemaal? Allemaal, ja. Allemaal? Allemaal bezorgd, ja. ja, ja. Ik geloof er in jaren geweest dat er ruim 40 tot 45 wagens door zand antwoord gereden met, brood, met broodbakkers. Ongelooflijk. Ja, en dan kwamen er ook nog uh, twee uit Haarlem vandaan, de coöperatie in formaat. Komen we zo meteen op. We zijn uh, aangeland op de Grote Krocht. Juist, op de Grote, op de grote Krocht tot nummer 20 was begin 1900 Lunzoom en pension gevestigd van Karels. Later is t, uh, dit gesplitst in 20 A en 20 B. En op 20 B had je banketbakkerij J. Stinken. En Karels is toen gegaan naar het pand op Tratersplein. Daar hebben ze toen overgenomen van Paul Keizer. Ja. En Stenke, die is begonnen. Op nummer 34 werd me van de week omhoog gefluisterd. Okay. Ik weet het niet zeker, maar ik neem het voor kennis grote, grote Kort grote 34, 34. Ja. waar nu uit zit. Dat was een bakkerij. Dat schijnt een bakkerswing, een bakkerij, met een bakkerswing geweest een maquettebakkerij. Zijn er luisteraars die graag willen reageren, doe dat. 57-303-93, u komt er rechtstreeks in de uitzending. Want, uh, ja, Maarten weet ook niet alles natuurlijk. nee. We gaan verder. Dan gaan we de Haldenstad in en dan beginnen we met Banketbakkerij en Lunzoom Thomas. Ah, de die tot, taart, dus? Juist, die tot begin 1980 heeft bestaan. Hier hebben veel de jongeren het banketbakkersvak geleerd. Na 1980 heeft Theo van Houten met zijn vrouw, Rijken nog tot 1995, een Lunzoom in het pand gehad met verkoop van gebak. Ja, ik kan me niet herinneren dat ze ooit brood verkochten. Het... Nee, Tom Je zag de taarten in de winkel. Ja, Tom was echt een, een zuivere maketbakker, net als Bosman in de kerk ja. hè? taarten, taart. Taarte. En Steenke was ook echt zuiver maketbakkers. Maar geen brood, geen brood, nee, nee. Dat was haat en eet, brood en maket. Oh, ja. Waarom? Ja, die wel. Die ervoor die zorgde, alles kleefde. Dus ik bedoel, dat lag niet zo erg bij elkaar. Oh. En het mag niet kleven, brood? Nee, brood mag niet kleven. Oké. Okay. Verderop verder in de Halterstraat, op nummer 23, stond een bekende bakkerij van Jan Schipper. Deze bakkerij is in de 19e eeuw opgericht. Ook hier hebben veel jongens het vak geleerd. Maar dan, dan alleen broodbakken. Dat was weer zuiver een broodbakker, Schipper. Ja, ja. En na de is de zaak overgenomen door de familie Zijzen, die het bedrijf in de jaren... 1980 overgedaan hebben aan de heer P. Visser, een bekende bakker uit Haarlem. Dat was toch op het hoekje Ooit tegenover het hoekje, ja. de ja. Nuf ja. Dat was uh, al jaren een bakkerij en heel veel jongens in Zandvoort. Ja. Als je juist twaalf hadden, dan werden ze, gaan maar bakken, word maar bakken, zeiden ze. En, dan je ja, je en als zelf... je helemaal niks meer kon, zeiden ze, word maar koeken bakken. ja. <laughs> We gaan verder. Ja, en in de Willemstraat was, het, was de bakkerij van Arie van der Meij en Zonen. Ook een bekend bedrijf, bij de bakkerij was een klein winkeltje. De winkel hebben ze in de jaren 50 verplaatst schuin tegenover de bakkerij in de winkel van de Wolbaal. Die verhuizen was naar de Halterstraat. Ja, ja. Terug naar de Haltestraat. Op nummer 33 was de zaak van Kuneman. Die in de jaren 50 is overgenomen door de familie Koelemeij. Nu is er weer een banketbakkerij van de heer De Graaf. Uh, even, kies, die Koulemé, Die had toch ook in, uh, in, in, uh, in Heemsteden een bakkerij? Nee, of nee, nee, nee, nee, nee. Alleen hier op Zandvoort. Alleen op Zandvoort. Ja. Zijn schoonzoon, was Heiligers. In Bentveld. Juist, yes, precies. Ja. Uh, we gaan weer even naar een muziekje, Rob. Wat heb je? Ja, de, de plaat van Kerry Rafferty. En die heet Baker Street. Baker Street. De, de bakkerstraat. Daar hadden we het net over. Dus. Ja. Dan zou worden. en wat uh, volgens mij bijna elke straat wel een bakker heen in voort. Meerdere bakkers. Hier Meerdere raad. bakkers. Ja, uh, is... ja, want we gaan de verder. We hadden het net over uh, nummer 33, Haltenstraat. Uh, de familie Koelemee, die daar zijn bakkerij had. Banketbakkerij. Maar ja, ook en bakkerzaak. Brood. En brood, ja. Maar daarnaast, op 35, was nog een bakker. Waar, waar later uh, Sporthuis uh, Lozen heeft gezeten. Ja, dat was vooral een Joodse bakker gevestigd, bakkerij rood. Deze was op zaterdag gesloten en op zondag geopend. En, en, en eventjes, is dat nou echt Joods brood? Want wij kregen vroeger af en toe als verrassing maalzaadbrood een brood nou, met maanzaad was in elkaar gevlochten. Ik kan het nergens meer krijgen. Nee, maar dat, is veel, dat is te veel moeite tegenwoordig om te maken. Het kost allemaal tijd en arbeid. Maar vroeger, de joden, die maakten ontzettend veel gallen met maanzaad erop. En ook ander brood met maanzaad. Maar lekker. Dat is, helaas wordt het bijna niet meer gemaakt. En dat is wel jammer. En ja. Dat soort dingen, dat, die, ja, dat zou je gewoon er in je assortiment moeten hebben. Dit dus is makkelijk en, voor. Ja, ja. Dus bakkers van zandvoort luister. Zijn, de bakkers in zandvoort zijn er niet meer. Dus nee, dat is waar. Eigenlijk... Het zijn allemaal koude bakkers. Koude bakkers. Ze laten het van elders komen. Ja. We gaan uh, de Halterstraat hebben we gehad. We gaan verder. Uh... Dan komen we in de Jackenierstraat. op de eerste, op nummer 38. Later werd dit 36. De bekende bakkerij de Hoop van mijn vader. Okay. Waarom het bakkerij De Hoop heet, weet ik zelfs niet. Het is volgens mij zijn handelsnaam geweest, maar het is altijd bakkerij Keur geweest. Maarten Keur die daar in 1930 met zijn eerste echtgenoot Willempje Paaps zijn bakkerij begon. In 1927 is hij na het overlijden van Willempje met onze moeder getrouwd. Ja. Na het overlijden van mijn moeder in 1956 heb ik de zaak voortgezet tot 1982 in de Akviniestraat. Daarna tot 1995 op het Rathuisplein, waar nu van vestum is gevestigd. 82 jaar is de zaak van ons geweest. Uh, wacht even, want je gaat hier even snel overheen, uh, Maarten. Het is, je zit niet in de toeristenstraten. In de Nieuw-Kneerstraat. Nee. Dus je moet het echt van de zandvoeters hebben die het weten. Dat ze daar naartoe moeten. Jawel. Maar er was natuurlijk vroeger veel verhuur in die straten. Ja. Dus het seizoen begon bij ons ook in maart. Ja, de eerste mensen, de eerste badgasten. De oude mensen. Of de mensen met kinderen. Kleine kinderen die kwamen. Die, bijna iedereen verhuurde in die omgeving. Ja. Zelfs in die huisjes in de Hormerstraat. Hoe het mogelijk is begrijp ik niet. Maar er werd toch verhuurd. En die kwamen ja. allemaal bij je langs in de straat. Wel uh, diverse bij ons langs, ja. ja. Maar wat is het verschil tussen Dierkaneerstraal en de Ratersplein? Want je hebt nu beide meegemaakt. Ja. Nou, eh, dat kan ik je wat anders vertellen. Je zaak verandert feitelijk steeds. In die Dierkaneerstraad hadden we een winkel met een paar wijken. Ja. He, en eh, op een gegeven moment waren die wijken nou ja, te kostbaar om het brood uit te venten. Toen zijn we begonnen met kleine kruideniertjes te bevoorraden. En we hadden veel strandklanten voor broodjes. Op een gegeven moment is dat ook weer over. De kleine kruideniertjes verdwenen allemaal. De strandheren die begonnen zelf broodjes af te bakken. En het, ja, het hele patroon veranderde op het strand. Er werden niet zoveel broodjes meer verkocht. En er kwamen van buitenaf mensen met broodjes aan ja, die wij niet tegen konden werken. Die veel te goedkoop waren. En ja, Even nu het, het Raadhuisplein. Daar heb je ook gegeven. Ja, en daarna ben ik naar het Raadhuisplein gegaan. Want daar was het publiek. Ja. Ja, daar had je een zaak waar je echt de, de mensen binnen kwamen lopen. Ja. En dat was het verschil. Je moet op een gegeven moment... Ja, dan is het alles over. Dan moet je toch naar de mensen toe. Ja. En dat hebben we toen in 82. Ja, Ik had er jaren geleefd brood aan Jan Nijs van de NKB. En die stopte. En dat had ik eigenlijk nooit verwacht... Ja, euh, dan raak je toch aardig wat omzet kwijt. En je moet blijven kunnen draaien. En ja, het ging toch achteruit. Alle winkeltjes gingen weg daar zo. Ja. Op een gegeven moment zat je bijna al een je eentje daar. Jan Draaien is gewoon de laatste geweest die het volhouden. De Groenteboer. De groenteboer, ja. Ik vind het al zo mooi dat je zegt groenteboer. Want het is gewoon een groenteboer. Ja. Ja, ja. Luisteraars, als u wilt reageren, kan dat rechtstreeks in de uitzending 5730393. Maarten, we gaan verder. We lopen de Halterstraat uit en we gaan naar de Zeestraat. Ja, daar was op nummer 48 ook een Joodse bakker. Ja. Dat was de firma Verder. Na 1945 is de firma Van Staveren hier uit de Helmerstraat gestart. Ja. De heer Van Staveren is helaas op jonge leeftijd overleden. De zaak is toen voortgezet door mevrouw Van Staveren... met haar zware Theo en schoonzoon Piet van der Ploeg. Die helaas ook veel te jong is overleden. De zaak is later voortgezet door Henk Stuurman en zijn vrouw Henny Van Staveren. Er, er is ook een bekende bakker altijd geweest. Van Staveren is een hele bekende bakker. Ja, Hij was ook een hele fijne collega. Maar ook banket, batterijen, taarten? Die maakten we ook alles, brood, maquette, ja. Een echte warme bakker. Ja. We gaan verder. Uh, meer naar boven, op de hoek van de Engerbedstraat... ...was voor de oorlog banketbakkerij Aarts eerder cassé. ...en daartegen gevestigd. En daartegenover was bakkerij Dirk Schaap, de Krul. Ja. De, de, Daar heb ik veel van gehoord. De laatste twee winkels zijn helaas in de oorlog gesloopt. Aarts was weer echt een uh, specifieke Ja. En uh, schapen was ja, brood en maquette, hè? Ja. ja. Leuk zeg. Uh, we gaan het hoekje om. Uh, we zijn uh, boven aan de Zeestraat, Engelbestraat, We gaan rechts over naar de Mesgestraat. Ja, en daar was de bakkerij van... Ik dacht ook Jaap van der Werf, maar dat weet ik niet zeker. Na de oorlog is het gebouw omgebouwd tot dancing Esteril. In het oude dorp had je in de stationsstraat Bakkerij de Groot. Was de schoonvader van Arie Loos van het rode Kruis. Op de hoek van de brug staat Prinsenhofstraat, zoals zat Bakkerij Keuning. Daarom is de zaak voortgezet door Arie van der Meij, later Korver en later door de heer Gorter. Rond 1960 is de zaak gesloten. In de Rozenobelstraat was een koude bakker is nee, het verschil tussen was... een koude bak en een warme bak Je Die had alleen maar een winkel en die betrok het brood van een ander. Ja, ja, ja. Ja. Jij maakte brood voor hem? Ik niet. Het zal wel een ander van de Werf geweest en die het gedaan heeft. Oké. Okay. In de Rozenobelstraat, zei je? Ja, er, was een, er schijnt een bakkerswinkeltje geweest. En het was hier precies hier, deze, hier op deze hoogte. Ja. Iets verderop. Ja. En die was, was van? Jan van de Werf. Want Jan was dat. Oké. Okay. Dan komen we hier op het Gashuisplein, Ik kan me nog herinneren, ja. die aan Overkant. In 1937 is van de werf B van de werf, daar zijn bakkerij gestart. Het was een verplaatsing van de zaak in de kerkstaat later is de zaak voortgezet door Jaap en Leunie in Planoord een... wacht vroeger. wacht even hier aan de overkant, was dat dezelfde van de werf die altijd met zijn kargo door... doorbreed met zijn witte met jasje. jasje aan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. herkenbaar voor alles ja. antwoord dus zag een, je een wat oudere man met een keurig wit gesteven jasje, jasje aan ja, ja. dan wist je dit niet van hij, be de hij behandelde op zijn bakfiets ook, alle raadzaken en dergelijke ja precies ja alles Je hoorde altijd de laatste nieuws ook van hem. Ja, hij wist alles. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Leuk hè. We gaan even naar de muziek, uh, Rob. Ja, ik heb uh, weer een uh, mooie gevonden. Het lied van de warme bakker. Komt ie aan? Ja. Elke morgen staat hij vroeg op onze warme bakkerie. Hij barst dat de boot goed bruin, ja soms een beetje schuin. klapt dus een trouw. Hij heeft ook een mooie vrouw. Ja, onze warme bakkerin. We geven voor zijn brood een tien. Een bolletje bruin, een puntje, een lekker brood vasado op zich is la ronde in bosse komt de warme bakken doen het mee mee lo en volle gebreien het puntje let het reproot is op zich is la ronde in bosse Ik krijg honger. Heerlijk. Rob, wie waren dit? Uh, de warme bakkers. Oh. Ja. Ik vind dat je het weer zo geweldig doet Rob. Hoe je dat allemaal uit je computer kan krijgen. Het Mijn... komt er zomaar uit. Complimenten, complimenten Rob Harms. Uh, wij waren met uh, Maarten Keur aan het praten. En uh, we hebben een beetje het centrum gehad. We gaan de, het spoor over. We komen in Plan Noord. Ja, daar mochten, we, daar mochten we vroeger nooit komen. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Mijn vader zal het niet over de spoorbomen. Meen je dat nou? Ja, wij mochten nooit naar Planoord hoor. Ja. Ook niet om brood te verkopen? Nou, Ik geloof, voor de oorlog kwamen we helemaal niet in Planoord. Weet je dat? Na de oorlog wel. Raar hè? Ja, vreemd. Ja, ja. Ja, er zaten drie bakkers in Planoord. Uh, op de hoek van de Tolstraat de was de bakkerij van A.J. van de Molen. En op de hoek van de Elmenstraat en de Potgietersstraat was voor de oorlog Bakkerij van Staveren. Die daarna verhuisd is naar... De Zeestraat. Ja. En daarna is Van de Molen in die bakkerij verder gegaan. Ja. Na de... Van de Molen hebben er... Diverse bakkers in deze bakkerij gezet, gezeten. En de eerste... Na de, van de Molen was... Bakker Zwijting. Daarna Jan van Veen. En daarna Kees Kuin. Van hem heeft Engel Paap de zaak overgenomen. Die heeft de zaak met zijn zoon Jaap... Tot en met 2000 zet voortgezet... Ik, ik kan me die winkel nog goed herinneren, want je ging, als je een warm broodje wilde hebben, wacht je niet tot de openingstijd, maar nee, dan ging je okay. even achterom de Helmenstraat ja, ja, en ja. zo naar binnen toe. Ja, dat was zo makkelijk bij ons ook. Dag en nacht kwamen ze achterom en s'nachts hadden we speciale prijzen. Oh ja, ja. Dan? Goedkoper? Duurder. Duurder? Ja jongen, we moesten de prijzen toch afronden, want ik had er, ik had er gewisse geld in mijn zak. Oh, nee, ja. We gaan verder. Uh, op de hoek van de Helmerstraat, de Kosterplein staat bakker W. van Duin. samen met zijn zoon Jaap van Duin. Verkocht ook kruidenierswaren. De zaak is overgenomen door de firma Leek. die er een kleine supermarkt hadden. En brood verkochten van Maarten Keur. Van jou? Ja, ik heb jarenlang Kees Leek brood geleverd. We hebben Kees Leek hier in de uitzending ja, gehad om het, over dat, alle winkels te praten. Dat was ook een, iets wat ik hem wel kwalijk neem dat hij dat nooit genoemd heeft. Nee. Nee. Maar een... hij zit nu te luisteren hoor, Kees ja, Leek. Ja, ik weet ik want hij ging luisteren. Ja, precies. Kees de groeten. <laughs> dus die betrokken het brood van jou? Ja. En dan moest je elke morgen vroeg daar naartoe met je brood. Acht uur s morgens een beetje, ja. En later zaten we op de Raad van en kwam Kees s morgens vroeg halen. En eh, Kees was wel tevreden met je brood? Nou, hij ziet er nog gezond uit, dus dat zal wel. We gaan verder. En Kees vertelde me net dat heel vroeger heeft in die zaak voor hun een kroeg gezeten. Een kroeg? Ja, dat wist ik ook niet, maar dat vertelde Kees me. Er zit nog een vergunning op, zegt hij. Dus hij kan nog een kroeg hij beginnen? Hij kan nog een kroeg beginnen als hij wil. Nou, in die buurt. Ja, op de tolweg was na de oorlog de brood- en maquetbakkerij van Rijn van der Werf. Rijn bakte zelf gebak en brood betrokken van anderen. Eh, Maarten, wat is de, de, de familiebond tussen de Van der Werf hier aan de overkant, op het Gassersplein, en de Van der Werf op de tolweg? Nou, eh, oude Willem van der Werf was de vader van Rijn. Uh, Rijn en Jaap, en de, uh, was de schoonvader van Paap. Want Engelse vrouw is ook een Van der Werf. Allemaal bakkers? Allemaal bakkers, ja. ja. Leuk. Maar en die, die, die, die winkel is niet lang gebleven op de Tolweg? Nou, die is toch al een aantal jaren geweest, hoor. Ik, ik schat er wel een jaar of twintig tot Rijnen gezeten heb. Want al die winkels was ook een kruidenmierzaak. Nee, dat is verderop. Deze zat uh, waar nu die fietsenzaak zit. O, oh, daar, ja. Daar zat Rijn aan de werf. Ja. Een eigen bakkerij, je maakte gewoon gebak en zijn koekjes. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja, nee, op de in Luisteraars, als u wilt reageren, bel dan 573 0393. Ga verder, Maarten. En in Bentveld, aan de Zandvoortselaan, was jaren de bakkerswinkel van de familie Heiligers. Er was geen bakkerij, het brood werd van bakkers uit Haarlem betrokken. Hans Heiligers heeft jaren het brood uitgevend in Aardehout en Bentveld. Waardoor de komst van de supermarkten en de veranderingen van de huishoudens was het op de duur niet meer lonend. Hier op deze plek waar we nu zitten, hier de studio is in de, ja, is in de jaren 70 ook nog een bakkerwinkel geweest. Wist je dat erop? Hier een bakkerwinkel? Nee, nee, helemaal niet. Nee. En ik heb de naam geweten van die mevrouw, maar ik ben het vergeten, helaas. Ongelooflijk, zeg. Ja. Maar nu hebben we al een rondje gemaakt uh, door, door Zandvoet, Bentveld en Plan Noord. Ja. Nieu Noord heeft nooit een bakkerszaak gehad, hè? Nee, nee, nee. Jawel, Nieu Noord heeft Jaap voor de Werf gezeten in de, uh, de zaak van de helft van Luister Bloemenwinkel. Ja. Dat was een bakkerswinkel. Een warme bakker. Nee, Jaap bakte op het Gastesplein brood en verkocht het in uh, Noorden. Ja, ja, ja. In het winkelcentrum. Wanneer is nu de omslag gekomen dat de warme bakkers bijna allemaal het loodje hebben gelegd? Ja, het hardst is verder gegaan volgens mij na 1985. De supermarkten? De, de, ja, nou ja, de supermarkten zaten er een aantal jaren. Maar toch dat de meeste bakkers wel. Uh, ja, de wijken werden, werden minder. En de meeste bakkers hadden het al aardig wat wijken wat geld opbracht. Maar ja, je kreeg een andere samenstelling in de huishouding natuurlijk. De mensen gingen allebei werken. En dan haalden hardlopende broodje bij de supermarkt. Of bij een bakker die een week in de buurt zat. Ja. Ik heb het zelf ondervonden in de Jakernierstad. Op een gegeven moment, de weekenden waren goed. Maar door de week werd het toch steeds minder. Ja. Uh, hadden jullie weken met elkaar afgesproken? Nou, ja, dat hebben we ook gedaan. Een aantal jaren zijn we gesaneerd geweest. En ik ben de boosdoener geweest dat ik op een gegeven moment gezegd heb... van jongens, voor mij hoeft het niet meer. Want het was ook zo, kijk... ik mocht het hele dorp gebak wegbrengen. Maar ik mocht niet een broodje erbij wegbrengen bij de mensen... als ze dan vroegen. dus als ik een klant had die gebakjes bestelde... en ze wilde ook zeg maar twaalf broodjes bij bestellen... dat ik, ja, sorry, die moet je van de bakken nemen... die bij je in de buurt loopt. Kijk, dat werkt natuurlijk niet, hè? En er werd echt op gelet, want ik heb zelf meegemaakt. Ik woonde toen aan de hoek van de Koninginnenweg en de Hemerweg. En ik kom op een of andere vergadering. En uh, toen zegt Thomas tegen mij... Hij je houdt je helemaal niet aan de regels... want je loopt brood uit de vent op de Koninginnenweg. Dus je mag thuis al een broodje brengen af en toe. Toen ja. stond hij wel heel raar te kijken natuurlijk. Hè? Maar het was dus af maar, en toe ook oorlog tussen de barbabakken. Het op een gegeven moment, ja, echt oorlog niet. Want we gooiden niet met brood naar elkaar, ook niet met degen. Maar, ja... Op een gegeven moment wil dat niet meer. Ik bedoel, uh, uh, je, moet niet, je moet toch een klein beetje in een marge hebben. Je zegt, nou ja, god, uh, ik moet daar 25 gebakjes brengen. En die mensen willen 12 broodjes, neem die 12 broodjes ook mee. Uh, ik kreeg het op een gegeven moment te horen: dat was met de vakantieperiode. Ik had op een gegeven moment Leek en ik had Disseldorf en, uh, en hier de NKB. Maar dan gingen we drie weken met vakantie. Die wilden ook brood hebben. Ja. In die vakantie. Nou, het eerste jaar heb ik het uh, zelf heb ik het laten doen door een bakker uit Haarlem. Nou, dat was een ramp. Dan kwamen ze me elke een keer brood op Zandvoort brengen. Dat wilden ook niet natuurlijk. En het jaar erop uh, ben ik zelf blijven bakken tot ik die klanten kon voorzien. Uh, wat je ook een verschuiving kreeg dat ook op Zandvoort. Je had vroeger... Uh, iedereen verhuurde ze wat. Op een gegeven moment verhuurde er bijna niemand meer. Tenminste, niet veel meer. En uh, dan kreeg je ook dat de zandvoerders zelf met vakantie wilde. Nou, ik had een wijk in Nieuw-Noord. Er was bijna geen mens thuis in, in juli en augustus. Nee. Dus ik kon die bakken die daar liep beter dan met vakantie sturen. En dan kon ik samen met hem bakken voor die kruideniers en dergelijke. Er is ook wel eens te veel gebakken. Ik kan me herinneren dat we hier een Grand Prix. Nee, een Wereldkampioenschap. En dat er duizenden broodjes waren gebakken. Ja, ja, ja. Die zijn allemaal naar de komen gegaan. Naar ja, de varkens. Dat was toen echt een fiasco, die Wereldkampioenschap. Nou, nou, nou. No. We moesten dus morgen zo'n vijf uur de bestelling al wegbrengen. Want je mocht na zevenen, geloof ik. Het dorf niet meer door. Nou, dat was gewoon een ramp ook. Ja. ja. Maar ze zijn wel betaald, die broodjes. Nou. Je hebt ik, je geld ik, ik heb één klant gehad, die had gevulde koeken gehad, een heleboel. En die zei tegen mij: Ja, maar ik heb er niet zoveel besteld. Ja. Ja, ja, ze had natuurlijk niks verkocht en het is, die zat er mee. Ja. En uh, ja, je hebt er velste wel gebracht. Ja, het is smoesjes natuurlijk hè. Toen uh, het ook betaald. Ik geloof wel dat ze betaald zijn uiteindelijk hoor. Ja. Als we nu een, een, een opzomming maken wie we allemaal zo nu even genoemd hebben. Nee. Je hebt een soortje namen op papier staan van bakkers. Ja, dan beginnen we met Rinkel. Ja. Dan had je de Koningsbakkerij, Bosman. Ja. Daar tegenover zat Houtman. Ja. Zat Jaap, Jaap van der Wervenstad. Die zat dan in de kerkstad waar Later van Deurzen zat. Ja. Dan had je Venning bovenin. Dat was een hotel, restaurant, was van alles. En banketbakkerij. Dan kreeg je balk op de hoge weg. Je kreeg stinken op de Grote Krocht. Waar eerst Karel zat en later stinken. En dan dat het, denk ik op 34 begonnen is, maar dat weet ik niet zeker. Dan hadden we Thomas, de schipper. Arie van der Meij in de Willemstraat. Mijn vader dan in de Jachaniërstraat. Kuneman, de Koelenmeij. Rood, een Joodse bakker. Verder was een Joodse bakker op de Zeestraat. Van Stavre. Cassé, aarts. En dan Dirk Schaap. Dan had je de, de Groot in de Stationsstraat. En je had nog van Van der Werf de Metsenstraat en Jaap van der Werf in de Roos Roosjernobylstraat, of Jan, ja, Jaap van der Werf of Jan, dat weet ik niet zeker en dan Aje van der Molen in Noord en Willem van Duin Rijn van der Werf en dan een je Heiligers en Keunig ik je nog we gaan weer even luisteren naar muziek ja, en we hebben een stukje gevonden over Joop Heiligers op internet nou, gaan we gaan even naar luisteren, Er is een promotiefilmpje van hem, is leuk hoor hey, hey, wat wakker hier is de wakker Gesneeën bruin, gesneeën wit, een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit een krentenvol cadeau. Ik loop de zullen met die mand, dat is een heel gedoe. Soms moet ik veertien treden op voor één rol Hier is de bakker ho, ho. Ik heb nog fijn brood. Ik heb nog luxe wit Ik weet niet meer als je me dood Wat er in dit pakje zit Ik kom tot aan de deur Mevrouw ook in die hoge flat Maar verder kom ik niet mevrouw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 hier is de bakker. Die arme stakker, Hé, hé, hey, hey, word wakker, hier is de wakker. Hé, hey, hé. Hey. Mooi, hè? Ja. Eh, Jop, heiligens. Ik vind het fantastisch. Ja. Maar we hebben ondertussen naar het scherm zitten kijken met de teksten en de beelden. Eh, je kan het je nog herinneren, maarten. Ik kan me dat nog wel herinneren? Ja, dat hij daarin. En... Ben van Dreven, Bent van Ardenhout. Met een busje. Met een busje, ja. En ja, dat ja. was Joop. Maar Joop overleden is overleden. Dat denk ik wel, ja. Want uh, dat is al zoveel jaren geleden. Ja. En zijn zoon is nu al uh, voor 65, ik bedoel. Uh. Ja. ja. Uh, Luisteraars, als u nog wilt reageren, het kan nog vijf minuten. 5730393. We hebben net een heleboel namen gehoord van alle warme bakkers en banketbatterijen die we hier gehad hebben. Uh, je had natuurlijk ook ervaringen dat je in flats naar boven moest lopen met je bak met taartjes ja, en, ja. en, je, en je, je brood. Brood, bolletjes. ja, geweest En dan ja, heb je een rolletje beschuit, dan kon je weer van boven naar beneden. Want voor het rolletje beschuit liep je ook nog wel hoor. En dat kostte? Uh, 25 cent, 26 cent. En daar ging je voor 12 ja, trappen naar beneden en weer naar boven? En weer naar boven hoor, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk. Wat ja. zijn de leuke dingen die je hebt meegemaakt als bakker, warme bakker? Heb je ooit leuke mensen in je winkel gehad die je dacht: van ja, dat is fantastisch zo iemand? Jawel, je maakt altijd wel leuke dingen mee, maar ik kan me er niet zo gauw eentje herinneren. Ik weet wel dat wij ook als winkel dicht om zes uur nog eventjes mensen hielpen. En je dat je daar toch was goede klanten van overhield. Die staan tien over zes voor de winkel. Ja, ja, je moet nog ja, een broodje heb je hebben. Je nog een broodje of, uh, of je moet nog een cadeautje hebben. Heb je nog wat bonbons of zo. En hij ja, hield die mensen gewoon. En dat ze later terugkwamen tot fantastische klanten werden. Bedoel, uh, en ze ja. kwamen ook achterom via de bakkerij naar binnen? Vier de bakkerij kwamen ze. In de Akeniers is het heel erg. Kwamen ze vaak, s morgens vroeg. En dan gingen ze vissen. Dan kwamen ze al een, broodje halen, een broodje halen om te vissen. Dat, dat gebeurde ook vaak, ja. En dat was in de dat we al gehad hebben. Daar stond het brood af te kolen om gesneden te worden. En totdat gewoon een brood af en toe van de schap afgehaald werd. <lacht> dat hoorden we. Later hoor je dat van de kinderen. Dan zeggen ze, nou we hebben wel eens een broodje bij jou gestolen hoor. Oh ja, <lacht> ja werd gestolen. Nou ja, er is dus een broodje meegenomen. Een paar broodjes van een plaat af en gelijk Het werd was gedaan. Nou, ja. nou lijkt het zo simpel, de warme bakker. Maar het, eh, in, in het gesprek dat we vooraf hebben gehad. Het is schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Poetsen, poetsen, poetsen. Ja, het is heel belangrijk. Ik bedoel, als je, je platen niet goed schoon zijn en je legt er je broodjes op... en er zitten koekkruimels onder je broodje, is geen gezicht, is ook niet smakelijk. He, en het schoonmaken van, van al die materialen is heel belangrijk. Daar gaat ook een hele hoop tijd in zitten. Hoe waren jouw werktijden? Mijn nou, werktijden, dat was, ik begon in de diakoneerstaat... begonnen we eerst, geloof ik, om een uurtje of half vier... Later werd het half twee, want toen de parallelisatie kwam dat de kruideniers brood mochten verkopen. mochten wij ook ineens voor tien uur vers brood verkopen. Ja, dan kreeg je morgen om acht uur klanten in je winkel. Maar dus je... je mocht voor tien uur dan geen vers brood verkopen? Nee, je mocht uh, tot en met, ik dacht uh, 1975 of 80. Nee, eerder tot 70. geen vers brood verkopen voor tien uur. Zo. Dat was om de nachtarbeid tegen te gaan. Ja. Want je mocht ook niet voor vijven dan in de bakkerij wezen mocht, geloof ik, tussen 's avonds zes en uh, 's morgens vijf, mocht je niet in het bagreet aanwezig zijn. En dan kwamen ze controleren? Dat werd er regelmatig gecontroleerd. En vroeger had je wel hele goede agenten, waar waren echt dienders. En die kwamen dan van tevoren waarschuwen. dan denken om: de arbeidsinspectie komt volgende week, dus houd er even rekening mee. Dat je lijsten in orde zijn en dat je niet te vroeg begint. Dat waren gewoon leuke tijden vroeger. Ja. ja. Maar uh, daarna begon je al om. De laatste jaren begonnen we om half twee s'nachts. Jongen, jongen. Ja. En dan ging je door tot een uurtje of twaalf. En dan ging je een paar uur slapen. Nou, en dan was je weer een paar uur aanwezig. Er was altijd weer wat te doen. Hè? Maar een sociaal leven heb je dan niet? Jawel hoor. Ja. Je, je moet toch uh, de ik avond kon ervoor Ik kon alleen niet naar de uit. avond ervoor Oud-Zandvoort, want dat was altijd op vrijdag ja, ja. en dan moesten we werken. Ja. Ja, je kan ook geen lid worden van een klaverjasclub of een brief. Nee, ook niet, want dan zit je zit een en zit je te slapen, dus dat kan ook niet. Want nee. dan krijg je te horen dat je de verkeerde gegooid hebt. En dat had je niet moeten doen, zeggen ze dan tegen je. En voor je gezinsleven is het ook niet prettig? Je, je, wel hoor, als je aan mijn dochter vraagt, die zegt, ik heb er helemaal niks aan gemist dat mijn vader een zaak gehad heeft. Ja. Wat een leven heb je gehad. Jawel, een, een mooi leven. Ja. ja. Nog even het brood. Uh, ik kom net terug uit Frankrijk en dat brood is daar zo verschrikkelijk lekker. Ja, en weet je hoe dat nou komt? Nee. Dat is drie of vier keer op een dag vers bakken. Ja. En wij bakken hier s morgens één serie brood. En ook stokbrood wordt in de serie meegebakken. Ja, en daar moet je het dan mee doen de hele dag. Tegenwoordig doen ze wel veel in de winkel. Nog wat uh, afbakken later. Maar ja, in Frankrijk is het normaal dat je s morgens lekker vers stokbrood gaat halen. En ja. dat is heerlijk krokant. Ja. En dan ga je om twaalf uur bij wijze van spreken nog weer een keer halen. En als je s'avonds brood wil eten, haal je het weer. Ja, en dan heb je weer warm brood. Want er zit in Hilversum op het ogenblik een Franse bakker. Nou, die, die bakken de hele dag door. Bakken ze warm stokbrood. En als je dat dan meteen opeet, is het hartstikke lekker. Maar laat je dat een halve dag liggen, is het ook niet te eten. Wat is het commentaar van jou over brood met water en brood met melk? Nou, brood met water. Uh, mijn vader zei altijd, je kan het beste en het lekkerste brood bakken met half melk, half water. Wij gooiden ook altijd wat melkpoeder, want wij mochten in de bakkerij geen melk gebruiken, want er zat geen vet genoeg in. Dus wij moesten melkpoeder gebruiken. Een gedeelte melkpoeder op het brood, op alle broodsoorten. En dan krijg je een malser brood, wat smakelijker is. Want enkel het melkbrood is toch gauw droog. Mensen denken van niet, maar het is wel zo. Het is uh, lekkerder van smaak, maar sneller droog. Wat is jouw tip om brood te kopen? ja bij de als jij, als jij zelf brood koopt, hier in Zandvoort, waar haal je dat? ja Bij Van Vessen natuurlijk. En waar, waar let je dan op? Uh, waar ik op let? Nou ja, wat ik zelf niet hoef, is dat hele donkere brood, want dat is niet echt. Hè, dat is, uh, daar hebben ze, er is geen donkere tarwe. Tarwe is tarwe en 100% volgoren is 100% volgoren. En je kan er dan uh, het, het moutpoeder op gooien, dan wordt het donkerder, maar ik vind het niet smakelijker. Ja, een hoop mensen wel. En ja, Je moet het toch van de mensen hebben. Als ze mensen erom vragen, dan zou je toch moeten zorgen dat het er is. Ja. Maar ik bak af en toe zelf een broodje. Je kan het nog steeds? Nou ja, ik heb één linkerhand en een rechterhand. Maar je hebt je oventje. Ik heb een oventje en ik kan van alles bakken wat ik wil. Ja. Uh, we komen zo'n beetje tegen het einde van het programma. Uh, ik heb genoten, Maarten, je hebt weer een, een overzicht gegeven wat klinkt als een klok. Uh, ja. Ik weet nu waar ik op moet letten met brood. Ja. Uh, we gaan geen reclame maken, maar ik weet wel waar ik naartoe moet. waar ik op dat's moet heel, letten. Dat is heel belangrijk, ja. En ik heb nou weer een dochter. Die maakt taarten aan het huis, dus die, die is er helemaal wild van taarten maken. Ah, ze de... kan het weer als ik, hoor. zit toch in de familie, in de ja. genen. Want ik wil één leuk dingetje vertellen. Uh, ik was zelf broodbakker. Ja. Ja, en banket, dus ik deed het wel eens af en toe. En dan maakte ik af en toe zondags wel een taart. Want we waren zondags ook open op bij natuurlijk. En dan zei mijn vrouw tegen de klanten van... Uh, ja, hij is niet zo mooi als door de week hoor. Want een man heb er gemaakt. Dat had ik dan. Lekker hè? Ja, leuk. Je he? moet gewoon je familie hebben. Ja, Maarten, enorm bedankt dat je hier wilde komen en ons en de luisteraars wilde vertellen over de 25 warme bakkers en bakketbatterijen die Zandvoort heeft gehad. Volgende week, lieve luisteraars, kunt u luisteren naar het onderwerp de reservepolitie van Zandvoort. En dan hebben we hier in de studio Jaap Methorst en Gijs Beekhuis. En uh, al die mensen die vroeger bij de reservepolitie hebben gezeten, luister goed. Want hier komt de verhalen van het begin tot het einde. De reservepolitie van Zandvoort, volgende week zaterdag. Wij wensen u, nadat ik Rob heb bedankt, voor je vertreffelijke muziekkeuze. Graag gedaan, Pieter. Het was weer een genoegen om samen te werken. Volgende week weer? Ja, volgende week doen we het weer. Luisteraars bedankt en ik wens u een hele fijne zondag toe.